een weekend. Een serie geschreven door Jan de Vries en geregisseerd door Wim Pauw. Kijk eens hier. Een vliegvakantie naar Spanje voor tien dagen. Dat is iets voor ons. Je zit daar wel gezellig plannetjes te maken voor de vakantie Bert. Maar hoe stel je dat nou eigenlijk voor nou, oh, kijk toch niet zo'n vraag, hè? Hm? Ik bedoel met de zaak natuurlijk. Nou, er zal toch wel iemand te vinden zijn die zo lang bij ons in de zaak komt. Ik krijg van jou toch ook nooit goed hoogte, Bert. Soms ben je bijzonder handig en redeneer je erg spits, maar een volgend ogenblik ben je zo naïef als een kind. <laughs> Waar haal je nou in de zomermaand de hulp vandaan aan wie je de zaak met een gerust hart kunt toevertrouwen? Oh, dat zien we dan wel weer. <laughs> je bent onverbeterlijk. Weet je, ik speel nog altijd met de gedachte om op de een of andere manier tot een samenwerking met Gerrit te komen. Dat zal Oom Herman zijn. Ja, half acht, Oom Herman tijd. U spreekt met Schoonderbeek. Dag, Oom Herman, hoe is het met u? Fijn, fijn. Zeker? <laughs> Natuurlijk. Mooi. Ja, alles goed. 120 gulden. Maar we hebben Pasen gehad, Oom. De mensen hebben hun geld uitgegeven. Natuurlijk houd ik u op de hoogte, oom. Uh, ja, ik heb een stel vertegenwoordigers gehad. Natuurlijk, oom. Heel voorzichtig. Nee, natuurlijk. Wie niet te voorzichtig. Goed, oom. Ja, prachtig. Ik zal doen. Ja, ja. Ik neem zaterdag de cijfers mee. Houdt u zich maar rustig. hè? Bevalt uw hulp u nog steeds goed? <laughs> te streng. Oh, ze kan niet streng genoeg zijn. Ja, ik zal het doen. Ja, dag oom. Ja, ja, goed hoor. Ja, dag oom. Oeh, oeh. wat denk je, Annie? Zou ik dit gesprekje op een bandje zetten? Het is iedere dag precies hetzelfde. Laten we straks even naar hem toe gaan. Hij voelt zich erg eenzaam. Dan neem ik meteen het lijstje van de lopende bestellingen mee. Hij vindt het heerlijk als je overal in gekend wordt. Zeg Bert, voordat oom Herman belde, waren we op een onderwerp gekomen waar ik het nog even met je over wilde hebben. Hmm. Welk onderwerp bedoel je? Over Gerrit. Je hebt laatst laten doorschemeren dat je met Gerrit gesproken hebt over samenwonen. Ja, laten doorschemeren. Ik heb het ronduit tegen je gezegd. Ja, maar je zei het in verband met die zaak op de Burg wel. Maar ik kan de gedachte niet van me afzetten dat je dat wilde forceren om... om, nou ja, om om mijn moederinstinct tegemoet te komen. Om het maar eens cru te zeggen. Nee, dat zeg je inderdaad wel erg, cru. Nou ja, je begrijpt wel hoe ik het bedoel. Ik heb er nog eens rustig over nagedacht, Bert. En ik ben er de overtuiging gekomen dat het voor niemand een oplossing zou zijn. Voor Gerard niet, omdat hij... Ja, ik bedoel, we hoeven echt niet aan te nemen... dat hij voor de rest van zijn leven ongetrouwd zal blijven. Nou, gesteld dus dat hij over een jaar of wat toch weer zou gaan trouwen... dan neemt hij vanzelfsprekend de kinderen weer mee. Mm -hmm. En ik ben bang dat dat zowel voor jou als voor mij... als misschien ook voor Gerardje, Madeleine... allesbehalve plezierig zal zijn wat voor onze gevoelige Gerrit de reden zou kunnen zijn... om zijn huwelijkskansen allemaal bij voorbaat maar af te schrijven. Nee, het staat voor me vast dat we Gerrit eindelijk eens met rust moeten laten. Tenzij er zelf over begint. Hij, ik krijg soms de indruk dat iedereen zich met hem bemoeien wil. Dat hij er daar gewoon moe van wordt. Tja, misschien heb je wel gelijk. Al moet ik erbij zeggen dat ik, eh, los van het feit... of jij al of niet voor die kinderen zou gaan zorgen... graag met Gerrit zou samenwerken... Nou, aan de ene kant is het toch jammer hè, dat het met dat zaakje op die burgwal niet in orde is gekomen. En aan de andere kant is het gelukkig dat het met oom Herman wel in orde is gekomen. Hé, hey, bezoek. Alsjeblieft, een expressbrief. Oh, ja, dank u. Een expresbrief van die zaak op de Burgwal. Wat schrijven ze? Um, in aansluiting op onze bespreking van enkele weken geleden... ...kan ik u dan zo'n voorstel doen... ...waardoor mogelijk een en ander voor u aantrekkelijker en acceptabeler kan worden. Hmm. Ik heb namelijk besloten van verkoop vooralsnog af te zien... ...en de zaak te verpachten tegen de voorwaarden zoals door u voorgesteld. Ik heb een termijn van vijf jaar in mijn hoofd. Met tien verstanden dat de pachter het recht heeft... ...om na die periode het zijde zaak over te nemen... Het zij de pacht te verlengen. Mogelijk zijn dit voor u voorwaarden om het gesprek te heropenen. U moet echter wel voor aanstaande zaterdag een beslissing nemen. Inmiddels verblijven wij met de meeste hoogachting. Hm. Nou ja, wat zeg je daarvan? Is dit op zichzelf een aantrekkelijk voorstel? Ja, bijzonder aantrekkelijk, Annie. Ik heb zijn boekhouding goed bestudeerd. En zijn voorstel voor de pachtprijs was ongeveer uh, 60% voor de pachter en 40% voor de eigenaar. Nou ja, laten we ons daar het hoofd maar niet over breken. We hebben de beslissing genomen om de zaak van om Herman over te nemen. En daar hoef je juist geen spijt van te hebben. Oh, dat heb ik ook helemaal niet. Maar ik eh, zit over iets anders te denken. Waarover dan? Om die zaak erbij te nemen. Huh? En Gerrit erin te zetten. Of misschien wil meneer van Montvoort ook wel met Gerrit in zee. Ja, maar Bert. Wat weet Gerrit nou van de boekhandel af? Dat laat zich regelen. Misschien kan ik hem inwerken en kunnen wij voorlopig een assistent nemen. Ik bel hem in elk geval op. Met Maatje de Wit. Met Bert, Maatje. Is Gerrit ook thuis? Ah, Bert. Nee, Gerrit is er niet. Heb je enig idee waar ik hem zou kunnen bereiken? Oh, zeker. Hij is op visite bij zijn baas, meneer Sterk. Oh. Ja, ik geloof dat hij een belangrijke bespreking heeft. Huh? Die zuster van meneer Sterk zou er ook zijn als je begrijpt wat ik bedoel. Oh, wat denk je, zou ik hem daar kunnen storen? Oh, natuurlijk. Hij is speciaal het nummer achtergelaten voor als er iets bijzonders was. Even kijken Oh ja, hier is het. 71093. 71093, ja. ja. Nou, hij zal er nou nog niet zijn, denk ik. Maar als je over een half uurtje belt, is hij er zeker. Ach, mooi, bedankt. Alles goed? Ja hoor, alles prima. Goed dan, Annie. Dag. Dag. Gerrit is vanavond bij de familie sterk. Ik bel hem toch even op. Je kunt nooit weten... Kijk, hè? Dit zijn mijn plannen voor de verbouwing. Dit is de straatzijde. Ja. En dit de ingang van het kaaswinkeltje naast ons pand. Oh, juist. Yes. Daar maak ik één grote etalage met, met als het ware een inham... ...en daar zet ik een soort vitrine. Een Mooi idee. Deze muur hier, die breek ik door. En dit wordt de muziekbaar... ...en dit de speciale piano- en vleugelafdeling. Kijk, en dan, en dan laat ik alles betimmeren met deze kleur hout. Dat is mooi. Oh, wat zeg je daarvan? Nou, dat ziet er werkelijk schitterend uit. Kijk, kijk. En, uh, en hier komt een trap naar de bovenverdieping. Maar uh, ik maak ook een aparte trap rechtstreeks van de straat. Nou, het wordt dan een geheel vrij bovenhuis met vijf kamers... Ik bedoel. Uh, nou ja, het zou een ideale woongelegenheid zijn voor een jong gezin met kans op uitbreiding. Uh, uh. Ja, ja, inderdaad. Oh, Truus is laat, hè, Marke? Vind je ook niet? Nou, trus is wel vaker eens een beetje traag, hè. Uh, wilt u nog een kopje thee, meneer de Wit? Uh, graag, mevrouw Stij. Met <treeks> Stij? Ah, Keo, okay, oh, hoe gaat het? Ja, prima. Wat wil je weten? Oh. Ja, en wacht, dat kan ik hier niet nazien. Dan moet ik even overzetten op mijn werkkamer. Ja. Een ogenblikje. Het is spoot. Ja. Ik moet dit telefoontje even afhandelen, Gerrit. Je wilt me wel even verontschuldigen, hè? Maar natuurlijk, meneer Serk. Leg jij zo de telefoon even op de haak? Herre. Ja, zeker. Zo. Alsjeblieft, meneer De Wit. Dank u. ...die verluisteraf mama al overgenomen heeft. Ja. Het zijn wel uitbundige plannen die mijn man heeft, hè? Ja, ja, dat is een hele onderneming. Maar ik vind het een fantastisch plan. Hm. Hoe is het nu met uw kinderen, meneer De Wit? Uitstekend, dank u. Hoe oud zijn ze ook alweer? Twee en half, vier. Ach, zo jong nog. Ja, die zullen hun moeder missen. U hebt vast een bijzonder goed huwelijk gehad. Is het niet zo? Ik ben met mijn vrouw heel gelukkig geweest. Maar waaruit concludeert u dat? Oh, laten we zeggen, vrouwelijke intuïtie. Het was wel een intelligente vrouw, hè? Ze is in Parijs geboren uit Hollandse ouders. Mm haar -hmm. vader was kunstschilder, haar moeder zangeres. En van allebei had ze de artisticiteit geërfd. Ja. Ze kon prachtig zingen. En meneer De Wit, ik zou nou toch zo graag eens openhartig met u willen spreken. Ja, mijn man is in gesprek met zijn vriend, de belastingconsulent, dus dat duurt nog wel even. Kijk eens, ik, ik laat misschien wel de schijn op me dat ik de plannen van mijn man wil doorkruisen. En dat maakt me in uw ogen mogelijk wel heel onsympathiek, maar ik geloof toch dat ik even met u moet praten. Ja, en. Um... Ga ja, gerust uw gang, mevrouw Sterk. Heel graag zelfs. Ja, ziet u, ik ben heel gelukkig met mijn man. Maar dat wil natuurlijk ook weer niet zeggen... dat ik mijn ogen sluit voor zijn zwakheden... of voor zijn misschien wat minder goede eigenschappen. Mijn man is namelijk een bijzondere plannenmaker. En heeft hij eenmaal een plannetje in zijn hoofd... dan zet hij dat door. Ik zal u zeggen, in de bijna twintig jaar die ik met hem getrouwd ben... is het nog nooit voorgekomen dat iets wat hij zich in het hoofd had gezet... niet is doorgegaan. En daarom wil ik nou eens even met u praten. Omdat ik het niet voor onmogelijk houd... dat u het slachtoffer wordt... van het doorzettingsvermogen van mijn man. Ja, wat moet ik u hierop zeggen, Hoostij? Misschien wilt u iets duidelijker zijn? Ja, het is natuurlijk heel goed mogelijk dat ik me vergis, meneer de Wit. Misschien bent u wel iets... ...opportunistischer dan ik voor mogelijk heb gehouden. En dan moet u dit gesprek maar volkomen vergeten. En mocht ik me in u vergissen, dan wil dat nog helemaal niet zeggen... ...dat ik u dat kwalijk neem. Ja, zult u daar wel heel goed aan denken? Ik zal er aan denken... hoewel ik nog niet goed weet waar u heen wilt. U hebt mijn schoonzusje ontmoet. Ja. En wat vindt u van haar? Ja... Wat, wat moet ik daarvan zeggen? Ik praat openhartig met u, meneer de Wit. Is het nu heel erg moeilijk voor u om dat ook te zijn? Dat is inderdaad moeilijk voor me, mevrouw Stijk. Maar ik zal mijn best doen. Is mijn schoonzuster voor u de geschikte vrouw om een tweede huwelijk mee aan te gaan? Nee. Mijn man vindt van wel. Weet u dat? Ja, ja, daarvan ben ik op de hoogte. Ja, Truus is een nakomertje in de familie. En mijn man is altijd erg op haar gesteld geweest. Ze is als een soort, ja, een soort dochter voor hem geworden. Het heeft werkelijk iets aandoenlijks. Maar dat neemt natuurlijk niet weg dat mijn man daardoor volslagen blind is... voor haar minder aantrekkelijke hoedanigheden. Dat had ik ook al begrepen. U weet dat mijn man graag zou zien dat u en zijn zuster een paar gaan vormen, hè? Eh... Ja. U weet ook dat dit nauw samenhangt met zijn uitbreidingsplannen. En dat hij er vast op rekent dat dit doorgaat. Alle mensen? Nee. Nee, dat wist ik niet. Dan weet u dat nu, meneer de Wit. En nogmaals, als u om welke reden dan ook een mogelijkheid ziet om de plannen van mijn man te verwezenlijken, dan zal ik de laatste zijn om daar dan enig oordeel over te vellen. Maar ik ken u als een bescheiden mens. Die zich mogelijk door het enthousiasme van mijn man laat meeslepen. En dan kan ik u maar één raad geven. Blijf u zelf. En bepaal zelf tot hoever u op de plannen van mijn man in kunt gaan. En ik zal op de achtergrond dan wel een oogje in het zeil houden. O, wacht. Dat zal mijn schoonzusje zijn. U hebt me toch goed begrepen, hè meneer de Wit? Ik heb u heel goed begrepen, mevrouw Stijk. En ik ben u erg dankbaar. Wat een toestand. Daar gaat Kom binnen, kindje. Dag, welke? We hebben bezoek hoor. Maar dat zal je wel niet erg vinden. Ga maar naar binnen. Dag meneer de Wit. Ja, ik wist dat u er zou zijn. Ik was ook oh, van uw komst op de hoogte. Hoe mag u het? Oh, aangenaam. Zeg. Hebben jullie de televisie niet aan, welke? Nee. Daar hebben wij tot nu toe nog geen behoefte aan gehad. Oh, maar er komt zo'n mooi stuk dadelijk. Dat zou ik niet graag willen missen. Dan kan meneer de Wit meteen eens zien hoe gezellig televisie is. U hebt nog steeds geen televisie? Nee, nee, nog steeds niet. Ik heb een mooi toestel thuis. Op poortjes. Een kopje thee theetrus. Zou ik het doen? Ja, dat moet je natuurlijk zelf weten. Ach, het is eigenlijk wel gezellig, hè? Uh, maar dan met veel suiker. Nee, zeg, denk jij helemaal niet meer aan je lijn? Nou well, nee. Dikke mensen moeten er toch ook zijn? Wat u, meneer de Wit. Mm. Oh, men zegt dat het minder gezond is, je versterkt. Ah, klets ook. Zo, daar ben ik alweer. En daar hebben we trusje ook. Dag, kindje. Hoe is het ermee? Oh, uh, ik voel mijn kip lekker. Nou, ik geloof dat het nu maar het beste is... ...dat we maar meteen op het min of meer zakelijke gedeelte van ons gesprek van vanavond moeten overstappen. Ja, maar Truus wil graag naar de televisie kijken, man. Uh, zou je dat dan niet voor één keertje kunnen overslaan? Uh, nou, het is wel jammer. Maar vooruit dan maar. <lacht> voor het goede doel, zullen we maar zeggen. <lacht> Gerrit, ik heb mijn zuster vanavond ook laten komen... ...omdat zij ook in mijn plannetje mate betrokken is. Hè? Ik vind het gewoon spannend. Alweer het alweer telefoon. Zeg, ja, maak het nu wat korter dan zo even, liefje. Je spreekt met Sterk? Ja, ja, die is hier. Nog een ogenblikje. Het is voor jou, Gerrit. Voor mij? Met Gerrit de Wit. Ja, Gerrit, je spreekt met Bert. Stoer ik erg? Een beetje wel, ja. Wat is er aan de hand? Nou, het is te ingewikkeld om het je allemaal door de telefoon te vertellen... ...maar ik heb begrepen dat jij vanavond een belangrijke bespreking hebt... ...in verband met je toekomst. Is dat juist? Ja, ja, dat is juist. Goed, dan wil ik je alleen maar zeggen... ...neem in elk geval vanavond nog geen beslissing. Het is heel goed mogelijk dat ik je ook een aantrekkelijk voorstel kan doen. En daar is geen koppelverkoop aan verbonden. Als je begrijpt wat ik bedoel. Koppelverkoop? Ja, begrijp nou eens iets, ezel. Ik bezit geen ongetrouwde zuster. Oh, oh ja, op die manier. Goed Bert, ik begrijp wat je bedoelt. Ik zou zeggen, laten we voor morgen een afspraak maken. Oké, okay. uh, morgen tussen de middag ben ik bij je ouders thuis. Afgesproken? Afgesproken. Dag Bert. Dat is mijn zwager. Ah. Die zwager van de boekwinkel in Haarlem? Ja, inderdaad. Wat is uh, een koppelverkoop, meneer de Wit? Uh, uh, koppelverkoop? Tja, ja, hoe... Oh, uh... Hoe moet ik dat zeggen? Nou, dat is het verkopen van een aantrekkelijk artikel... ...op voorwaarde dat je er een minder aantrekkelijk object bijneemt, liefje. Zeg maar, jij wilde toch ter zake komen, hè man? Ah, uh, ja. Moet u eens luisteren, meneer de Wit. Uh, Gerrit bedoel ik. Ik maak zo nu en dan wel eens een plannetje, hè. Nou, heb ik een eigenschap? Uh, sommige mensen zeggen een onhebbelijke eigenschap. Gerrit er al? Nee, nog niet. Hij heeft opgebeld dat hij even is opgehouden. Hij is hier over een half uurtje. Maar is Bert nog niet? Nee, Bert komt plotseling niet weg. Maar ik had met Gerrit ook wel af. Is uh, moeder niet thuis? Nee, is boodschappen doen ze zal zo wel komen. Zo, ga zitten, kind. Kan ik iets voor je doen? Wat eten of drinken of zo? Nee hoor, dank je. Zeg, mooi vest heb je aan. Ja, van Piet voor mijn Pasen. Het is zwitters. Mooi hè? beeldig. Zeg, maatje... Die we toch even alleen zijn. Heb je nog geïnformeerd? Ja, ja. Ik, ik heb er met de professor over gesproken. Ik vind het jammer om het je moeten zeggen, maar in jouw geval heeft een operatie geen enkele zin. Ja. Jouw situatie komt voor bij één op honderdduizend vrouwen, Annie. Maar je zult je er heus bij neer moeten leggen dat je geen kinderen zult hebben. Geen eigen kinderen tenminste. Hm. Dat heeft mijn eigen dokter me ook al verteld. Maar ja. Op de een of andere manier maakt het me toch rustiger om het nu van twee kanten gehoord te hebben. Ik zou er alles voor over hebben om wel kinderen te kunnen krijgen. Maar nu ik dus zeker weet dat dat uitgesloten zal zijn, kan ik het gemakkelijker overgeven. Nou, dat is heel verstandig. Ik, ik zal je eerlijk zeggen dat ik me er wel zorgen over heb gemaakt. Nou, zet die zorgen dan maar van je af. Ja. Met Maatje de Wit. Dag Maatje, met Elf. Dag Els. Zeg, moet je eens luisteren. Willem heeft plotseling een vergadering. Dus je hoeft niet te komen vanavond. Oh, dat is jammer voor je, hè? Ja, het is natuurlijk wel jammer. Maar aan de andere kant vind ik het niet zo erg. Anneke is namelijk al een paar dagen niet erg goed. Lusteloos en hangerig. Oh, is de dokter er al bij geweest? Ja, natuurlijk. Maar hij wilde het nog even aanzien. Maar nu heeft het ineens nogal hoge koorts. En daarom heb ik hem weer opgebeld. Hij zou nog komen, zei hij. Zeg. Zou je het prettig vinden als ik je vanavond wat gezelschap kom houden? Oh, dolgraag, maar. Dat is goed. Je ziet me wel verschijnen vanavond. Dag. Doe hem een groeten uit. De groeten van Annie, die is hier. Oh, de groeten terug. Dag. Wat was er aan de hand? Ach, Anneke is niet erg in orde. Nog een hoge koorts. Griepje waarschijnlijk. <laughs> ja, kinderen hebben ze niet alleen zonneschijn, ho, Annie. Nee, dat begrijp ik best. Dat zou me toch heus niet weer houden? Nee, natuurlijk niet. Z zeg maar. Kijk je waar ik al een tijdje over gedacht heb? Nou, waarom zou jullie niet een kind adopteren? Ja, ja, daar hebben Bert en ik het natuurlijk ook al over gehad. Maar Bert kent een paar voorbeelden... ...wat op een groot drama is uitgelopen. In welk opzicht? Oh, het komt hierop neer dat de pleegouders de kinderen... ...na een paar jaar weer moesten afstaan. Nou, oh, niets lijkt me verschrikkelijker. Tja, ik ben met die wetgeving natuurlijk ook niet op de hoogte... ...maar ik ken een geval waarin het bijzonder goed is gegaan. Die mensen hebben een jongen en een meisje geadopteerd. Twee kinderen zonder ouders. En niemand weet beter of het zijn hun eigen kinderen. Ze zijn er als baby gekomen en die jongen is nu al onder dienst. zijn enige kinderen, het is een bijzonder leuk gezin, dus het kan wel. Ja, Bert zou nog eens ter degen informeren, maar er is tot nu toe niets van gekomen. En is het niet verkeerd en hardvochtig om kinderen uit hun milieu te halen? Wat is dat nou voor onzin? Wat is nou beter voor een kind? Het eigen milieu waar ze verwaarloosd worden? Of een ander milieu waar ze een liefdevolle verzorging krijgen? Nee, ik geloof echt dat dat de oplossing voor je zou zijn. Hoor. Oh, daar is Gerrit al. Goedemiddag. Hé, hey, dames, damesvisite? Ja, best als plotseling verhinderd. Dag Gerrit. Maar je zult het mij ook wel af kunnen, denk ik. Ja, nou, ik ben benieuwd wat je me te vertellen hebt. Zeg, mag ik erbij blijven? Oh, je kunt er gerust bij blijven, Maatje. Onze familie heeft geen geheimen. Dat moet je horen, Gerrit. Toen Bert een paar weken geleden met om Herman verschil van mening had... ...toen heeft hij geschreven op een advertentie... Dag Maatje. Dag Els. Kom binnen, kid. Verbeerde ik het of keek je echt een beetje verbaasd toen je me zag staan? Well, nee, ik wist toch dat je zou komen. Alleen, eh, ik dacht dat het de dokter zou zijn. Hoe is het met Anneke? Niet zo goed, geloof ik. Ze doet geen mond open en reageert bijna nergens op. Ze heeft iets, ja, ik zou bijna zeggen iets apathisch over zich. Zou jij iets eens even willen kijken? Ja, natuurlijk. Waar ligt ze? In ons bed, dat vond ze prettiger. Ik geloof dat ze slaapt. Ja, ze slaapt. We zullen haar maar niet wakker maken, hè? Het kan nog wel even duren voordat die dokter komt. Je hebt gelijk. We zullen haar maar rustig laten liggen. Ze heeft wel een erg koortskleurtje, hè? Ach, dat hebben die kinderen zo gauw. Zo, ga zitten, kind. Willem is net weg. Oh. Wat vond hij van Anneke? Hij wilde eerst niet eens gaan. Het is vreemd, maar Willem maakt zich om Anneke altijd erg veel zorgen. Nou ja, dat is toch niet zo vreemd. Hij is nou helemaal gek op zijn enige dochter. Natuurlijk. Maar al houd je daar rekening mee, dan is zijn bezorgdheid voor Anneke bij het overdrevene af. Vanavond bijvoorbeeld heeft hij een heel belangrijke vergadering. Zijn al of niet aanblijven als directiesecretaris staat zo'n beetje op het spel. Maar toch heb ik hem met veel moeite toe gekregen om naar die vergadering toe te gaan. Hij wilde bij Anneke blijven. Het heeft toch iets erg aandoenlijks. Ja, zeker. Ik vind het ook bijzonder lief van hem, hoor. Begrijp me goed. Ik kan hem alleen niet helemaal volgen. Omdat hij toch ook niet bepaald Piet Luttig is opgevoed. Nee, dat is hij zeker niet. Je moest bij moeder wel echt ziek zijn, wilde ze je thuis houden, hoor. Nee, met schoolziekte hebben we thuis nooit vakant gehad. Nou, kijk eens aan. Ja, maar je kunt jou niet rekenen, Els. Jij bent verpleegster geweest en een verpleegster vindt nooit iets erg. En je praat net als Willem, jij. Maar dat is helemaal niet waar. Ik wil het sterker zeggen. Juist omdat ik weet wat er allemaal met een mens aan de hand kan zijn... ben ik eerder ongerust dan wie ook. Trouwens, dat zul je zelf ook wel hebben. Er bestaan geen zenuwachtiger en lastiger patiënten dan verpleegsters en dokters. Maar Willem heeft iets met Anneke... hoe zal ik het zeggen... bijna iets paniekerigs. Nou, dat is dan zo ongeveer het enige waar Willem en jij verschillen, zullen we dan maar zeggen. Voor het overige vind ik jullie precies dezelfde mensen. Weet je, dat jullie zelfs uiterlijk op elkaar lijken. <laughs> Meen je dat nou? Ik heb Willem altijd zo'n knappe man gevonden. <laughs> he, he. Nee, maar in ernst, maartje. Er is één belangrijk punt waarin Willem en ik duidelijk van inzicht verschillen. En dat is? Kan je dat niet raden? Uh, je bedoelt uh, het geloof. Ik bedoel het geloof, ja. En weet je, ik denk dat daaruit ook het verschil tussen Willem en mij... wat betreft de bezorgdheid over Anneke te verklaren is... Ik wil niet zeggen dat ik alles als het ware op de verantwoordelijkheid van God schuif... ...maar toch geeft het me een gevoel van rust om te weten dat God er is... ...die zich met me wil bemoeien en, nou ja, over mij en mijn gezin waakt. Ben je het niet met me eens? Ach, jawel, tuurlijk wel, maar... ...je bent op het ogenblik niet in de stemming om dieper op dat onderwerp in te gaan, hè? Neem me maar niet kwalijk, hoor, dat ik je daar een beetje mee over val. Oh nee, dat is het helemaal niet... Ik vroeg me alleen af, waar blijft een mens met zijn geloof... als dat vertrouwen op God wordt beschaamd? Hoe bedoel je dat? Nou, ik Ik kom de laatste tijd vaak in een ziekenhuis... waar de meeste patiënten hetzelfde vertrouwen hebben als jij het zo even over had... maar toch maken ze de verschrikkelijkste dingen mee. En wat dan? Ja, wat dan? O, oh, dat zal de dokter zijn. Goedenavond, mevrouw de wit. Komt u binnen, dokter? Ik had u liever niet lastig gevallen, maar nu de koorts zo begon op te lopen, maakte ik mij eigenlijk een beetje ongerust. Mm -hmm. Wat zijn de verdere klachten? Oh, ze heeft zo'n hoofdpijn, dokter, en ze durft haar hoofdje haast niet te bewegen. En ze heeft vandaag al een paar maal overgegeven. Mm -hmm. Nou, we zullen even gaan kijken. Ik zal hem even voorgaan, dokter. Hier is de dokter, Anneke. Die gaat je gauw weer beter maken. Zo, Anneke. Mag ik eens even in je mondje kijken? Doe jij je mondje nou eens wijd open. Prachtig. Ja, zo is het goed. Nou even open hoor. Ja. Geef nou eens even je polsen. Hoe is de temperatuur? Een uur geleden had ze bijna 39. Heeft u nog iets gegeven? Wat kinderaspirine, anders niet. Mm -hmm. Ga zo overeind zitten, Anneke. Ja, overeind. Ze is de hele dag ook zo apathisch, dokter. Zal ik je even helpen? Zo, ja. En doe nou je hoofdjes even naar voren. Ja, goed zo, naar je knietjes. Ja, zo is het goed. Hm. Zo, ga nu maar weer rechtop zitten. Doe maar, ga maar zitten. Geef eens een handje van je. Prachtig. Ga nou maar weer liggen hoor. Ik zal je even stoppen. Dat scherpe licht zullen we maar uitdoen, hè? Mevrouw de wit heb je, je telefoon? Jazeker, in de kamer hiernaast. Is het iets ernstigs, dokter? Ernstig? Als u er geen bezwaar tegen hebt, zou ik graag een kinderarts consulteren. Blijft u maar even bij, dokter, ik vind het wel. Goed. Dag, juffrouw. Hé, hey, ben jij het maatje? Hm. dag, dokter. Zeg, waar is hier de telefoon? Daar, dokter. Mm -hmm, Dank je. En hoe gaat het met de studie, Maartje? Hoe oh, uitstekend, dokter. Oh, hallo. Ben jij Lies? Ja, met Frits. Is Jaap niet thuis? Oh, binnen vijf minuten. Nou, dan wacht ik even. Laat die zodra hier is, nummer... Ja, Wat nummer is hier, Maartje? dubbel twee Dubbel twee bellen. Ja, daar ben ik. Dank je. Tot ziens, Lies. Is het iets ernstigs, dokter? Ik heb een kinderarts gebeld, hij belt zo terug. Waar bent u bang voor? Ach, daar valt in dit stadium nog weinig te zeggen. Maar die hoofdpijn en dat braak alarmeert me. Het kan een gewone infectie zijn, natuurlijk, maar we moeten toch rekening houden met meningitis of zelfs poliomyelitis.